Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse politie heeft een universiteitscampus in Los Angeles ontruimd. Dat werd bezet door pro-Palestijnse demonstranten. Het tentenkamp dat ze hadden opgezet is leeggehaald door honderden agenten. De politie maakte gebruik van wapenstokken en flitsgranaten. Deze student is teleurgesteld in haar universiteit. Dit is een plek om een free exchange of ideeën te hebben. En om te leren over de wereld, als je stand up for Gaza this is what happens. Like, you know. President Biden heeft gereageerd op de demonstratie. Het is tegen de wet om met geweld te protesteren, zegt hij. It's against the law when violence occurs. Destroying property is not a peaceful protest. It's against the law. Vandalism, trespassing, breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations. None of this is a peaceful protest. De demonstranten zeggen dat ze geen geweld gebruiken. Ook op andere Amerikaanse universiteiten haalt de politie pro-Palestijnse demonstranten weg die universiteiten bezetten. De politie gaat vanaf dinsdag minder mensen een boete geven omdat de agenten niet blij zijn met de afspraken over hun pensioen. Voor lichte overtredingen zoals wildplassen, geluidsoverlast en fietsen zonder licht krijg je komende tijd geen bekeuring. De agenten hopen dat hierdoor opnieuw gesproken gaat worden over vervroegd pensioen voor de politiemensen die zwaar werk doen. En het vrachtschip dat gistermiddag doormidden brak op de Waal bij Nijmegen is nog niet geborgen. De nasleep trekt aardig wat mensen op deze zonnige dag. Waarom komen jullie hier kijken? Voor de boot die is gezonken. Wat vind je ervan? Cool. Ik kijken. kon weer een fotootje maken van een ding. Maar daar zat in ieder geval wel een zware, zwakke plek in. In ieder geval, want anders was je niet gebroken. Tijdens het laden van zand op het ruim 100 meter lange schip ging het mis. En brak het schip door tweeën. niemand raakte gewond. Het weer dan nog. Vanavond trekken er vooral in het midden en zuiden van het land pittige buien over. Met ook kans op onweer. Morgen is het eerst bewolkt en nat. Maar later droogt het op en breekt de zon nog even door. Een graad of veertien dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio. Tussen de 50 kilometer die er nog staat bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kleine 10 minuten bij knooppunt de Nieuwemeer. 10 minuten ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arensveen. Dan naar de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwemeer. Bij Amsterdam Hemhavens. 10 minuutjes. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Oh, Na uh, 11 minuten is er dan toch een eind gekomen aan deze disco-klassieker. Op deze zandvoortdraaitoor. Het is dus weer zienswijk dat ik weer eens live zit. Maar dat heeft een reden. Want Marcus van Dam is er vanavond niet. Dus ik kan ongestoord daarin even mijn gang gaan. Nou, dit uh, sluit er toch wel een beetje aan in foute termen. Hij doet het altijd goed in foute lijstjes. Deze van Abba. lay All Your Love on Me.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 Gonna make it, baby, in our prime Cut together one more time Get together, together one more time, more time. ...waren er toch wel eens van die dagen dat je dan ergens in een of andere bar zat in de Kostenstraat. Lang vervlogen tijden eigenlijk, de jaren negentig. Waar die heette de Wildchild in de steenpast waren de nummers van de Doors uh, te horen. 5 uh, to was er een van en daarvoor hoorde je trouwens Abba met Lea All van Me. Een paar weken geleden was uh, deze dame in patronaat Haarlem om daar een deel van haar Europese concert... Uh, te laten horen. En een van de nummers die ze speelden was onder meer dit nummer: Kim Walt met Checkered Love. Dat was wel leuk. Want uh, ik was in uh, de andere zaal om uh, Bad Luck Baby te zien. En Hi on Shy, Want die hadden daarna daar een uh, EP release show. Tenminste Hi on Shy dan. En uh, ja, toen hoorde ik Kim Wal toch iets uh, uithalen in, het, uh, in de grote zaal. Met bijvoorbeeld Kids in America. En een van de nummers die ik gemist had was Checkered Love. Uh, deze hadden we een paar weken geleden bij ons in de studio van Alternative Opdureland -Hm. Ik heb het over de Kiwi Club. En een van de tracks die ze hebben uitgebracht... Op Dusk, want zo heet de EP. Lekkere dansbare instrumentale muziek. Tot aan de hoplijnen van het nieuws van half zeven. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hamas stuurt zo snel mogelijk een onderhandelingsdelegatie naar Egypte... om daar de lopende gesprekken af te ronden. De leider van de terreurbeweging zegt positief te zijn over het voorstel van Israël... waar onder meer een tijdelijk staakt het vuren in is opgenomen. Twee zussen zijn veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische misdrijven... in het lidmaatschap van terreurorganisatie IS... De vrouwen horen bij een groep die werd teruggehaald uit een gevangenenkamp in Syrië. In de Amerikaanse stad Baltimore is het lichaam van een vermiste wegwerker gevonden. Het gaat om een van de slachtoffers van de brug die onlangs instortte. En het weer in het zuiden kode geel vanwege stevige onweersbuien. In de avond nemen die buien geleidelijk weer af voor de graad of elf. E. Avond, uh, spelen ze in Zoet deze dames van uh, Loop. Wel, er is één non-binair uh, persoon, dat is Abel van de band. En uh, Forest of Our Memories is de nieuwe single. Daarvoor hoorde je de Smith en uh, Big, Big Mouth Strikes Again. Nou, uh, over de dansbare muziek gesproken. Hoewel, de heren van U2 in 97... We hadden toch wel daar een vette knipoog bij, bij dat nummer. En dit is ook eigenlijk de versie zoals je hem eigenlijk zou moeten horen in die discotheken. Ze hebben het er ook zelf over discotheek.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 Love! Leeft sowieso voort. Whatever you want. Daarvoor hoorde je U2 met DiscoTech. We hebben er nog uh, negen minuten zo'n beetje te gaan in uh, dit uh, van deze Zandvoort draaidoor. Door. Toevallig eens een keer live. Lijkt me ook wel eens leuk. Uh, dit is een oude uh, uh, disco klassieker die ik soms nog wel eens uh, uit de mottenballen wens te halen. Zeker de lange uitvoering. Het is niet helemaal een disco klassieker, maar hij deed het altijd wel erg lekker in uh, discotheken. Bovendien de man schijnt ooit onderdeel te zijn geweest van de Doobie Brothers. Patrick Simmons en So Wrong. <totstuken> voor gemaakt is. Kom ook nog graag uit met de tijd om er nog één te laten horen. Dat was Patrick Simmons en So Wrong. Dit komt ergens uit het begin van de jaren 80. Geldt niet voor deze dame, want dat was ietsje later met het nummer wat zij heeft uitgebracht. Dat was dit nummer, Crossing a Commotion van Madonna, die hoort tot aan 7 uur en daarna Alternative FM. En dit keer in een studioversie dus alleen maar muziek en gesproken woord.